Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn al meer dan anderhalf miljoen mensen Oekraïne uitgevlucht. De meeste richting Polen. De vluchtelingen zijn er steeds slechter aan toe, zegt het Rode Kruis. Wij verwachten ook dat de mensen eigenlijk langer in hele moeilijke omstandigheden zijn geweest. Dus eigenlijk in een, ja, in een slechtere lichamelijke en geestelijke conditie. Het is natuurlijk uh, ja, heel moeilijk. Een transit organiseren is één ding. Maar mensen op lange termijn ook een goede plek bieden. Dat is een hele grote uitdaging hier. Op veel plekken in Nederland zijn vandaag weer demonstraties tegen de oorlog. Onder meer in Almere, Amsterdam en Groningen. In Roermond zongen demonstranten het Oekraïense volkslied en hielden ze een minuut stilte. Zo klonk het vanochtend vroeg op metrostations in Amsterdam. Beste reiziger, door een verstoring in het verkeersleidingssysteem... staat het metroverkeer stil. Maak zoveel mogelijk gebruik van de trein, bus en tram. Alle metro's stonden urenlang stil. En dat is niet voor het eerst. Vorig jaar waren er elf van dat soort urenlange storingen. Deze mensen waren er toen al helemaal klaar mee. Maar pak de metro, ben hier 8 acht minuten bij hier... Nu moest ze via Stations uit met de bus en weer met de bus hierheen, dus dat is wel gedoe. Eigenlijk kan ik niet meer van de, metro, uh, van de metro's uitgaan, dus dat is wel balen. Wordt word ik een scheidsziek van, wel. Ja. Het is gewoon om moe van te worden vaak, ja. <lacht> het is gewoon niet om te vertrouwen en het is vervelend. Net als eerder ging het ook nu weer mis in het beveiligingssysteem van de metro. En het resetten van dat systeem kan een uur of langer duren. PSV-fans kunnen vanmiddag verlekkerd kijken naar de ranglijst in de Eredivisie. PSV is koploper, al kan het die plek vanavond alweer kwijt zijn. Door een 3-1 overwinning op Heracles Omelo kwamen de Eindhovenaren één punt boven Ajax te staan. Ajax kan die plek straks weer overnemen. De Amsterdammers spelen om kwart voor vijf tegen RKC. Het weer, veel zon, beetje wolkjes erbij, wel een koude wind bij 6 of 7 graden. En morgen net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 ja, inderdaad, het vliegverbod voor uh, Russische vliegtuigen heeft daar uh, ook uh, invloed uh, uiteraard. De van onze collega's van NH News, die gaan we doen uh, naar deze plaat van uh, Go West.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 Na de reportage van onze collega's van NH Nieuws, draaiden we deze gouden oude single van Jefferson Airplane. En Somebody to Love. We gaan eens even kijken naar de eerdere divisie goal 1-wedstrijd gespeeld: de wedstrijd om kwart over twaalf, Albert Ja, ik heb de eer om ja, de ja. eindstand ja. van die wedstrijd te vermelden hier op de radio.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 Tussenstand 0 tegen 0. Vanmiddag om kwart voor vijf, twee wedstrijden. Ajax ontmoet RKC Waalwijk. En NEC thuis AZ. En dan vanavond nog één wedstrijd in de Eredivisie. Dan hebben we het over Fortuna Sittard tegen Pek Zwolle. Deze plaat kregen wij gisteren als verzoekplaat binnen hier bij de Zandvoorts Radio. We hebben hem even gespaard tot, uh, morgen, uh, tot morgen dus. Dus vandaag inderdaad uh, de live versie van Ken uh, Up, uh, Stand Up. Uh, hebben we hebben het over uh, Bob Marley en de Welers 1975. We know and understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you couldn't fool all the people all the time.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 toepasselijke platen voor de situatie op dit moment. Als eerste Sting and the en uh, de Russians in de achteraan. De Hollywood 69 uh, gemaakt toen uh, voor de oorlog in Japan. He ain't heavy, he's my brother. Ja, we blijven een beetje in datzelfde uh, onderwerp, want we gaan weer deze voor Zandvoort en de regio. De regio in in een uh, ditmaal over. Uh,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 We moet uh, verder te Rusland. En. Uh, Luba moet hier komen voor werk, voor geld krijgen voor die mensen. Waarom? Vrouwen niet Ja, ik ja. ja. ja, ben elke dag en uh, echt wel denken wat komt verder Ja, bij uh, Van Haaster in uh, Vijf Huizen. Dus ook een uh, Oekraïnse dame die daar uh, normaal gesproken ook gewoon haar werkzaamheden doet. en nu uh,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 uh, over de, de vrije brandweervrijwilligers... Uh, uh, die, uh, die brandweerpakken uh, uh, gaan do, doneren aan de Oekraïne. Dus Dirksoorn. En zo door de hele regio heen zijn er al diverse activiteiten... om uh, de Oekraïniërs een, een, een hart onder de riem te steken... en uh, een de helpen, helpende hand te bieden. Two, one, two, three,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 Geen vraag aan onze collega's, ze dragen hem over dat we hem in Oekraïne nog, een, nog wat kunnen gebruiken. De spullen die hebben we op dit moment nu in, in, in zakken gestopt. Die gaan we zo meteen overhandigen bij ons in het dorp. Dat gaat met een vrachtwagen en een busje, wordt het richting Oekraïne getransporteerd. De blusklein die wij dan hebben, die gaan we met een busje mee. Want het busje zal iets verder de Oekraïne ingaan, zodat het wel op de juiste plek van bestemming terecht kan komen. Het is toch een bijzonder idee dat jullie spullen daar straks misschien gebruikt gaan worden?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 Hij was voor Raadje Plaatje niet echt heel moeilijk, deze, deze vraag. De zin van Proco Herm was dit. En uh, je hoorde Hamburg. Uiteraard, Proco Herm. Bekend geworden door uh, ja, de favoriete platen Ook van Peter R. De Vries. We hebben het over A Wider Shade of Pale. We gaan nou weer op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we nog 1 uur lang. Zalvoort op zondag. Het zonnetje schijnt weer in Zandvoort. Dus geniet daar even lekker van. Is zometeen het laatste uur met uiteraard weer heel veel lekkere muziek en informatie. Tot zo.